3 uur. Het NOS journaal Gert Kluk. Oud-Dutch bedcommandant Tom Karemans is opgelucht en blij... dat het Openbaar Ministerie hem niet vervolgt voor medeplichtigheid... aan oorlogsmisdaden en genocide in Srebrenica in 1995. Dat zegt zijn advocaat Geert-Jan Knoops. Knoops spreekt van een zeer belangrijke dag voor Karmans en zijn vrouw. Hij vindt het wel onbegrijpelijk dat een besluit zo lang heeft moeten duren. Al dus Knoops. Karremans wil niet zelf in de media reageren. De nabestaanden van Srebrenica gaan nu via een zogeheten artikel 12 procedure proberen om vervolging van Karmans door het OM af te dwingen. Dat heeft een advocaat Lisbeth Zegveld laten weten. Ronnie Naftaniel vertrekt als directeur van het Centrum Informatie en Documentatie Israël. Hij wordt opgevolgd door voormalig journalist Esther Voet, de oud-hoofdredacteur van het Nieuw Israëlitisch Weekblad. Naftaniel was sinds 1980 het gezicht van het Sidi. Hij vertrekt op 18 maart, maar blijft adviseur tot hij in november met pensioen gaat. CD-voorzitter Hoes roemt Naftaniël om zijn belangrijke rol... bij de meningsvorming over vrede en veiligheid in het Midden-Oosten. De Tweede Kamer stemt in met een verruiming van de embryowet. De Kamer is het met minister Schippers eens... dat de mogelijkheden voor wetenschappelijk onderzoek licht moeten worden verruimd. Onderzoek wordt ook mogelijk als het ten goede komt aan andere embryo's en de wetenschap. Een voorstel van D66 om verder te gaan haalt het niet... D66 wil dat het mogelijk wordt dat ten behoeve van de wetenschap embryo's mogen worden gekweekt. Regeringspartijen, VVD en PVDA en ook minister Schippers vinden te vroeg om daarmee in te stemmen. Schippers wil een recente evaluatie van de wet goed bestuderen. We hebben een kabinetswisseling gehad in de tijd dat hij inderdaad dat evaluatierapport ligt. Dus dat betekent dat ik zo'n uh, evaluatie toch ook uh, met de uh, uh, kabinetspartner uh, moet delen en uh, met mijn eigen partij moet delen. En ik vind dat dit over onderwerpen gaat waarbij een paar weken meer of minder er eigenlijk niet toe doen. Minister Schultz breidt het onderzoek naar de verbreding van de A27 bij Utrecht uit. Schultz wil de weg door weer verbreden tot twee keer zeven rijstroken. Vorige week presenteerde de gemeente Utrecht de resultaten van een onderzoek door een adviesbureau. En daaruit komt naar voren dat verbreding van de A27 niet nodig is... en dat de bak waarin de huidige snelweg ligt plaats kan bieden aan meer rijstroken. Door de uitbreiding van het onderzoek is het eindrapport nu pas later dit voorjaar klaar. Het weer bewolkt soms ook even zon, later vanmiddag en vanavond vanuit het zuiden en zuidoosten regen op motregen. Het is 8 graden te wadden en 13 in Limburg. Morgen in het noorden regen 5 graden, in het zuiden soms zon en 13 tot 16 graden. In het weekende kouder met kans op sneeuw, middagtemperatuur zondag min 1 tot plus 3 graden. ANWB Verkeersinformatie. Bij Rotterdam staan in beide richtingen files op de A16... voor de Van Brien in beide richtingen drie kilometer. En er is vertraging bij de spoorwegen. Door een aanrijding rijden er tussen Maren en Ede Wageningen geen treinen. Ook tussen Ravenstein en Nijmegen rijden geen treinen. En door een kapotte bovenleiding... rijden er tussen Utrecht Overvecht en Hilversum ook geen treinen. De vertraging is in alle gevallen meer dan een uur.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 Goedemiddag, mooi dat u luistert naar Dit is de Dag. Wij gaan zo meteen naar Europa, want vandaag zijn de Nederlandse Europarlementariërs in Den Haag. Voor een ontmoeting in de Tweede Kamer. In dit half uur ook onze dichter bij de dag en dat is Krijn-Peter Hesselink. Om half vijf begint in de Tweede Kamer het jaarlijkse Europa-debat... waarin uh, Europarlementariërs hun zegje mogen doen in Den Haag. En we nemen alvast een uh, voorschot. en We gaan het al onder andere hebben over twee hete hangijzers. Moet er een referendum komen over wel of niet in de Europese Unie blijven? En moet Turkije toetreden tot de Europese Unie? En We doen dat met CDA Wim van der Kamp... d 66 parlementariër Sofie in het Veld... en SP'er Dennis de Jong. Van harte welkom. Goedemiddag. Goedemiddag. Goedemiddag. U zitten alle drie al in Den Haag natuurlijk, want om half vijf uh, moet u daar aantreden. Is dat leuk, meneer Van der Kamp, om zo'n jaarlijkse uh, ontmoeting? Ja, ik vind het persoonlijk heel erg leuk. Uh, Ten meer dat ik hier uh, 23 jaar uh, heb rondgelopen. Ik ben nu bijna vier jaar weg en ik heb nog ieder jaar hier, hier mogen spreken. Dus ik ben nu van 23 naar 27 jaar. Uh, Tweede Kamer uh, gegaan. Ja, dus het is eigenlijk een soort jaarlijkse reunie voor u? Voor mij wel. En uh, het is ook heel belangrijk dat wij uh, als het ware hier komen uitleggen wat wij in Brussel doen. En omgekeerd. Want er is veel miscommunicatie tussen Brussel en Den Haag. Ja. En uh, ja, daarvoor zijn dit... Uh, en u ziet het ook, hè. Ook wat er aan vooraf gaat en wat na het debat gebeurt. Er wordt toch heel veel uh, goede contacten worden er uh, onderhouden. Ja, en dat is dus blijkbaar nodig, in het veld ervaart u dat ook dat er toch altijd wel wat uit te leggen valt over en weer? Ja, dat is zo. Maar ik moet wel zeggen dat in de, de afgelopen paar jaar door de crisis, uh, er eigenlijk veel meer Europa-debat is. Dat is een goede zaak. Uh, dus de relaties tussen het Europees Parlement en het Nationale Parlement zijn ook veel intensiever. Ook andersom krijgen wij vaker uh, nationale politici op bezoek bij ons in het Europees Parlement. Uh, ik denk dat dat alleen maar toe te juichen is. Ja, maar de toon is natuurlijk ook niet altijd positief, hè? Nee, maar, nee, maar dat, dat hoeft ook niet in een debat. Uh, het feit dat er debat is, betekent dat iedereen zijn ze zegje kan doen, dat er uh, ook veel meer kennis komt over Europa, dat mensen er meer over nadenken, van wat willen we daar eigenlijk mee, en ik wil als D66er natuurlijk het liefst uh, he, dat de uitkomst is dat we constructief aan de toekomst van Europa gaan bouwen maar het belangrijkste is dat er een debat komt waar iedereen zijn ze zegje kan ja. doen ja, Dennis de Jonge, dat vroeg ik me ook af ben je nou, als je bij een partij hoort sta je onderaan de, de rangorde als je in het Europarlement zit en bovenaan als je in de Tweede Kamer zit, of, of zie ik het ook <lacht> een keer? <laughs> Totaal. Nou, ja. maar, sowieso werken we niet met die rangorders. Oh, ja, ja. de SP. Dat uh, valt echt nee, mee, want gewone vrijwilligers in de afdelingen... vinden we ook ontzettend belangrijk. Dus, ja. Maar, maar zo... stiekem, als u diep in uw hart kijkt... of in dat van uw collega's in de Tweede Kamer? Nee, je hebt andere verantwoordelijkheden. En het is ontzettend belangrijk dat je heel goed met elkaar afstemt. Dat doen we ook. Ik heb ontzettend veel contact met de Tweede Kamerfractie. En samen kom je tot, uh, tot standpunten. Ja, en dus er is niet sprake van dat het ene meer is dan het ander. Nou, je, kijk, Het Europees parlement vinden wij als SP wel een moeilijk parlement. Want het is, hè, dat hangt ook samen met hoe je naar Europa kijkt. Er is niet één volk, één regering. En, en dus ook is een parlement, een Europees parlement, ergens iets vreemds. En dat staat ook ver af van de mensen. Ja. Uh, dus in die zin kijken we wel een beetje met dubbel gevoel naar het Europees parlement. Tegelijkertijd is het mogelijk soms om in het Europees parlement dingen te bereiken, ook voor de SP die de Tweede Kamerfractie ook weer heel fijn vindt... dat we die bereiken hè, ja. voor wetgeving. Dus het, het is goed samenwerken, daar, daar komt het op neer. Nou, dat is mooi om te horen. Uh, laten we het dus hebben over het referendum. Het PvdA-leider Diederik Samson... die gaf afgelopen zaterdag een interview in NRC Handelsblad... en hij zegt dat de bevolking via een referendum... bij besluiten over Europa moet worden betrokken. Nou, ik denk mevrouw veld dat u daar heel blij mee bent. Nou ja, D66 pleit al sinds de oprichting voor een correctief referendum, zoals u weet... Uh, we zouden ook graag zien dat die wetgeving er gewoon op nationaal niveau doorkomt. Want je kan het wel zeggen in de zaterdagkrant. Maar dan moet je natuurlijk ook wel stemmen voor de wetgeving die het mogelijk maakt. Ja, want had hij, had hij het wel over een correctief maar Had hij het nee, niet nee, veel meer over een over dat, raad, en dat vind ja. ik wel een beetje een addertje onder het gras. Want D66 vindt wel, als je mensen stem geeft, dan moet je ze ook echt laten beslissen. Dan moet je het ook echt he, daar neer uh, durven leggen. Dus nou, daar zijn wij altijd voor geweest. Um, ik denk dat het, dat het uh, steeds duidelijker wordt dat mensen veel meer mee willen praten. Kijk, Europa is natuurlijk altijd een zaak geweest van diplomaten, buitenlandse zaken. Uh, het wordt steeds meer een politieke unie. Dus is het ook volstrekt normaal dat burgers ook zelf meepraten. Uh, en ook meebeslissen uh, over grote zaken. Ja, Dennis de Jong? Ja, we zijn ontzettend voor een referendum uh, over Europa. En juist omdat die kloof heel groot is geworden, denk ik, tussen wat mensen voelen. En uh, wat er gebeurt in Brussel, is het heel belangrijk dat we er snel ook mee komen. En dat wordt ook de inzet, denk ik, van het debat vanmiddag. Uh, wij willen daar hopelijk uh, uithalen dat er binnenkort over het economisch bestuur en over contracten die er gesloten zouden moeten gaan worden. Die nog weer verder ingrijpen in ook de vakbondsvrijheid. Dat daar een referendum over komt. Ja. Dit is de tijd ervoor. Ja, ja. nou dan uh, hebben we nog eentje nodig, Wim van der Kamp. Ja, ik zal u teleurstellen. Nou ja, ik had geen <laughs> mening eigenlijk. Oh, pardon. Uh, nee, wij als CDA, zowel in Nederland als in Europa... wij zijn niet voor een uh, referendum. Wij denken dat uh, de materie van de Europese Unie... Uh, met zijn uh, interne markt, uh, met zijn euro... te ingewikkeld is om in een simpele ja- of nee-vraag uh, samen te vatten... In dat opzicht vond ik het interview van Diederik Samsom uh, ook een beetje vlees nog vis. Want hij zegt in datzelfde interview: Ik wil niet een uh, simpele ja-nee vraag. Nou. Ik wil uh, genuanceerde vragen. Bijvoorbeeld over het sociale gezicht uh, van Europa. Maar kunt u zich daar maar, niet in vinden dan? Want u zegt: Ik wil ook geen ja-nee. Is dat dan niet compleet? Uh, nou dat dan... ja, maar dan is het geen referendum meer. Ik bedoel, dat, dat moet ik de voorstanders van een referendum wel nageven. Als je tien genuanceerde vragen gaat stellen, dan wordt het een soort europa Quiz. Ja, dat mag voor mij, maar dat is niet uh, wat bijvoorbeeld de Thierry Baudet uh, en de SP van deze wereld willen. Hm. Die willen eigenlijk hele concrete ja-nee-vragen. En uh, ja, het is eigenlijk een beetje hetzelfde als je aan mijn broer zou vragen: wilt u meer verdienen? Ja, dan is het antwoord daarop ja. Maar dat doet onrecht aan de complexiteit van de Europese u zegt, Unie. Het is te ingewikkeld om in een referendum vragen te, ja. te, te, te vatten, zoals ingewikkeld. Nou, kijk, je kan, ik vind dat je uh, grote vragen wilt degelijk voor kan leggen aan, het, aan de bevolking. Mensen, mensen zijn niet gek. Bovendien he, moet je ze ook het stuur in handen geven. Maar ik vind dat ook voordat er sprake is van een referendum, dat we nog heel veel meer kunnen en moeten doen om de Europese Unie transparanter, slagvaardiger, democratischer te maken. Wat dat betreft he, deze regering, het stuk waar we vanmiddag over gaan praten van het kabinet zegt, Europa moet dichter bij de burger. Dan, ja, dan vraag ik me toch wel af waarom dit kabinet bijvoorbeeld wel vasthoudt aan de huidige een methode van besluiten vormen in, uh, in Europa, die ondoorzichtig is, onvoldoende democratisch, waar mensen heel uh, ontevreden over zijn. En toch is dit kabinet niet bereid uh, om naar een, een modernere uh, politieke methode te gaan. Hm. Maar u zegt, moet dat, moet dat eerst, wat u zegt eerst gebeuren voordat dat referendum plaatsvindt? Nou, nee, of niet, mag dat wat u betreft volgende maand ook al dat, gebeuren? Kijk, dat, dat referendum uh, dat gaat vermoedelijk nog even op zich laten wachten. Als het, uh, als het morgen gebeurt, prima, dan gaan we campagne voeren. Maar ook zonder dat referendum moet er heel veel gebeuren. Openbaarheid van bestuur is er bijvoorbeeld eentje. He, er zijn nog steeds veel te veel stukken, documenten, informatie in de Europese Unie die niet toegankelijk zijn voor de burgers. Uh, de er is een wet openbaarheid van bestuur. Uh, in de volksmond noemen die de Eurowop, de Eurowet op de Openbaarheid van Bestuur. Klinkt uh, ik heb, Nou nee, dus wat je kan met die wet, want in Nederland hebben we ook zo'n wet, ja. kan je documenten opvragen. Uh, en ik merk, ik heb dat in een aantal gevallen gedaan... Uh, dat je heel vaak toegang wordt geweigerd. Ik heb een aantal van die zaken voor de rechtbanken uh, gebracht. Maar eigenlijk moet het vanzelfsprekend zijn... dat burgers recht hebben op inzage van, uh, van dat soort documenten. Kijk, en in dat opzicht Jeetje, ben, ik, ben ik het zeer met Sofie in het veld eens. Er is aan die democratische legitimatie van de Europese Unie... veel te verbeteren. Maar dat is ook gedeeltelijk een, een strijd via verdragen... via overeenkomsten... En Enzovoort. En dat doe je niet met een simpel uh, referendum. Misschien mag ik overigens nog één ding zeggen... over die toon van het Europa-debat in Nederland. Ik moet u zeggen, ik maak, me daar zeggen ik maak me daar zorgen over. Want Europa wordt in Nederland alleen nog maar geproblematiseerd op dit moment. Hè. Het gaat alleen maar over schulden, over een zwakke euro... over de Grieken, over de Spanjaarden, enzovoort, enzovoort. Terwijl er iedere dag voor miljarden euro geëxporteerd wordt. Onze technische universiteiten halen miljoenen euro subsidies binnen voor innovatieprogramma's. Er wordt gestudeerd bij het leven in Bologna via de Erasmus-programma's. Mm -hmm. En die toon van het Europa-debat in Nederland, en daar heb ik overigens zelf ook een rol in, die mag best wat minder nee. zorgelijk. is de Jong, u bent van de Zorgelijke Partij, tenminste als het gaat over Europa. Hè? Kunt u Wim van den Kamp even geruststellen? Want die maakt zich zorgen over de toon. Nou, ik wil hem op een ander punt sowieso geruststellen. Dat is dat ook de SP absoluut niet voor een referendum is wat uh, gaat over moeten we in of uh, uit de Europese Unie uh, hè, blijven. En uh, dat is een veel te simpele vraag. We weten het antwoord ook. Uh, de meeste Nederlanders willen gewoon binnen de Europese Unie blijven. Dus het gaat wel degelijk om meer ingewikkelde zaken. En uh, ja, de toon. Ik vind het prima om enthousiast te zijn over Europa. Dat ben ik soms ook als het gaat om milieu of georganiseerde criminaliteit. Maar ja, mensen zijn niet gek. En als ik nou eens heel concreet word. Hè. We hebben gezien nu tegenwoordig uh, hoe het met de post gesteld is in Nederland. Uh, de postbodes die uh, dan weer wel, dan weer niet ontslagen worden... of voor halve voorwaarden worden teruggenomen. Post die slecht bezorgd wordt, Dat is wel gekomen doordat er een liberaliseringstendens is in Europa. En daar stopt het niet bij. We hm. hebben de energie gehad. Nu krijgen we het water weer, wat geliberaliseerd moet worden. En de treinen. Dus uw zorgelijke uh, toon die is ergens... Ik heb hier trouwens nog een gewone burger aan tafel zitten. Lucas Wenninger. Lucas, hoe luister jij naar? Wil je een referendum? Maar waar wil je dan over stemmen? De, nou, ik heb geen referendum nodig. Ik denk dat, het, dat Europa een feit is op dit moment. Dus dat je daar, daar kan je allemaal mening over hebben. Maar um, voor mij is het een realiteit. Ik wil graag dat Europa... Zich beter integreert nog en dat het, dat het doorgaat. Ja, en ben je ook aan een van de partijen verbonden, vraag ik maar even voor de zekerheid? Nee, ik ben niet actief verbonden. Nee, nee. En, en zo'n referendum vind jij niet nodig, want we hebben gewoon te maken met de realiteit, zeg je? Ja, je kunt ook een referendum over de zwaartekracht hebben, maar dat heeft ook niet zo heel veel zin. Ik denk, okay. dat, <lacht> ik denk dat, dat Europa is. Een, we moeten ons echt in, in onze handjes knijpen met Europa, dat het überhaupt bestaat. Mm -hmm. Dat het. Dat geeft uh, dit gedeelte van de wereld nog enige invloed in de rest van de wereld. Ja. En. Ja, ik kan me. De, ik, de, het is natuurlijk heel makkelijk om allerlei problemen op Europa te projecteren. Maar als je kijkt naar, uh, naar nationale parlementen, dan is, de, is die tendens, lijkt je gewoon te krijgen. En het is nu en dan ook echt onredelijk. Ik hoor net de postbezorging is minder goed, dat zou in Europa liggen. Ik kan me er ook voorstellen dat er gewoon op dit moment veel meer e-mails worden verstuurd. Ja. Dus dat er gewoon een logische ontwikkeling is. En dan kan je het wel meteen op Europa gooien. Mm. Ik vraag Even... me af of dat redelijk ja, is. Dennis ja. de Jong, volgens mij werd u hier direct aangesproken. Ja, op de, op de, post zeker. Op de postbezorging. Maar het ging mij natuurlijk om dat je alles aan de markt wil geven. En postbezorging ook bij een krimpende markt. Hè? Want het is waar dat er minder post uh, is... Uh, nou, ik vraag me af hoe dat gegaan zou zijn als we uh, nog uh, een gewoon uh, postbedrijf hadden gehad zoals we dat vroeger hadden met de PTT. Dat, dat is wel een andere discussie, toch? Of je wel meer niet ja. een nou, Maar Brussel staat voor die enorme drang om alles maar aan de markt te geven. En daar zijn we van aan teruggekomen. Maar in Brussel zijn ze daar nog niet wakker voor geworden. Hmm. Nou, de privatisering, de, Kamp? de privatisering van de post is in hoge mate een Nederlandse beslissing geweest uh, om Dennis de Jong uh, tegemoet te komen, wellicht geïnspireerd door Brussel. Maar kijk even, als er nou Eén sector is die bij uitstek geschikt is om aan marktpartijen over te laten, dan is het wel het bezorgen van de post. Als je nou zegt dat gaan we niet doen met de ouderenzorg of met uh, ziekenhuizen in Nederland, dan kan ik me dat voorstellen. Maar wat moet je dan? Een postsysteem zoals ze dat in Frankrijk hebben, waar ze kunstmatig 100.000 postbodes. Met in, al die leuke autootjes. Ja, in Renaultjes ja. Uh, laten rondrijden. Uh, Hoe denkt u dat, dat Frankrijk aan zijn ja. financieringstekort ja. komt? Nou, laten we even. Een beetje laat... reëel zijn. Ja, goed, laten we de Post even. Even afsluiten. Um, ik, ik ben ook wel benieuwd hoe dat dan zo meteen gaat, mevrouw in in de Kamer. Uh, krijgt u allemaal een, een, een spreektijd? Hoe, hoe gaat dat? <laughs> hoe werkt dat? Ja, nou, alle, alle uh, zeg maar fractieleiders uit de Kamer uh, spreken en uh, dan de fractieleiders uit het Europees Parlement. Wij krijgen elke aantal minuten spreektijd... aan het begin van het debat, aan het einde. Uh, we mogen helaas niet uh, interrumperen. Maar uh, ik, ik geloof dat er wel iets is bedacht... <gacht> dat we met een soort omweg wel vragen mogen stellen. Verhelderende, of dus verhelderende, verhelderende vragen. vragen. Oh, maar ja. dat Ze heten dan niet interrupties, maar het is eigenlijk uh, ongeveer hetzelfde. Nee, maar we gebruiken zo ze wel zo. Hoor. Ja, nee, dat begrijp <gacht> ik. Dat is u wel toevertrouwd. Nou, er is uh, ook nog een ander onderwerp wat ik even aan u voor wilde leggen. En dat is de toetreding van Turkije vanochtend uh, twee. Kamerleden van de ChristenUnie die in een stuk in de Volkskrant ja. oproepen... om de onderhandelingen met Turkije te stoppen. Want is het argument, uh, het wordt nooit een Europees land. Ja, meneer van der Kamp. Um, ik heb een stuk gelezen. En uh, ik moet u zeggen, de toon uh, van het stuk, dat, dat is niet de mijne. Uh, het gaat erg over cultuur, uh, christelijke cultuur... in relatie tot, uh, tot islamitische cultuur. Uh, maar de boodschap als zodanig, die begrijp ik wel... Uh, het schiet gewoon niet op, op dit moment, met die onderhandelingen. We zijn nu bijna twintig jaar uh, bezig. Uh, de premier van, uh, van Turkije heeft nu weer... Uh, ja, toch behoorlijk vervelende uitspraken over Israël gedaan. Uh, u weet... Zij moeten voldoen aan de Kopenhagen-criteria... om toe te mogen treden tot de Europese Unie. Dat betekent dat er zoiets moet zijn als godsdienstvrijheid eh, in Turkije. Nou, Je ziet gewoon dat kleine christelijke minderheden in Turkije... het hartstikke moeilijk hebben. Mm -hmm. uh, ik zie het er echt de komende tien jaar uh, niet van komen... En uh, als wij onze handel met Turkije, want vergis u niet... wij zijn daar als Nederlanders behoorlijk aan het investeren... dan moeten we eerder denken aan een nieuw uh, associatieverdrag... dan aan een volledige toetreding uh, van Turkije. Maar afbreken Die... van de onderhandelingen, zoals zij zeggen? Wat vindt u daarvan? Nou, ik, uh, uh, uh, ik ben in dat opzicht een vrij stabiel en rustig iemand. <lacht> wij hebben beloofd, uh, althans de Europese Unie heeft beloofd... Om die onderhandelingen te voeren. Als men beiden uh, tot de conclusie komt. van laten we stoppen. dit heeft geen zin. dan begrijp ik dat. Maar nu een eenzijdige actie. van de Europese Unie. stopt met Turkije. vind ik onverstandig. Hm. Turkije is een heel belangrijk land. op dit moment. ook in relatie tot. Libië en uh, Egypte. Iran, Israël. Syrië niet te vergeten. Ja, dus die, moet je, die, die moet je niet gaan schofferen. Die moet je niet schofferen. vind nee. ik zeer onverstandig. Dennis de Jong. Is het feit dat de SP. kritisch is. ten opzichte van Europa. wil dat ook zeggen dat. Dat u tegen uitbreiding bent? Nou, op dezelfde manier staan we daarin als uh, over de, de interne zaken van de Europese Unie. Je moet de mensen uiteindelijk aan het woord laten. Dus uh, we moeten eerst gewoon. Ik ben het niet mee eens dat je nu opeens de onderhandelingen zou gaan uh, opbreken, want dan moet er echt niks meer te onderhandelen zijn. En er zijn gewoon terreinen waar dat door kan gaan. Maar aan het eind van de rit moet wel duidelijk zijn... en dat zou een hoop mensen geruststellen... dat je ook daar weer de Turkse bevolking zelf vraagt... van, wilt u dit echt? He, met een referendum in Turkije. En dat is aan de Turken zelf om dat te doen. Maar wij kunnen ook besluiten in Nederland... dat wij dat ook weer voorleggen aan de Nederlandse bevolking. Dan heb je aan het eind van de rit... Een draagvlak ook in je eigen samenleving. Maar dan tel ik nu al twee referenda. waar wij de komende jaren mee te maken gaan krijgen. Ja, misschien Eetje. nog wel meer. Want... Misschien nog wel meer. Ja. Ja, mevrouw, mevrouw in het veld is helemaal blij, denk ik. Nou, ja. Jottem. Nee, kijk, nee ik vind niet zo zo. De, de, de kwestie Turkije. Uh, je moet allereerst niet tijdens uh, het spel. tijdens de onderhandelingen. de doelpalen gaan verzetten. Als je afspraken maakt, dan moet je die ook nakomen. <kwijnt> uh, dat betekent dat ook Turkije. het tempo van de hervormingen zal moeten opvoeren. Uh, maar het doel. Moet moet nog steeds zijn om een, een, een Turkije wat uh, zeg maar voldoet aan de Europese normen, lid te laten worden van de Europese Unie. Dat is het doel, dat ja. moet ook het doel blijven. Uh, en ik vind. Um, Dennis Jonge zegt net van een referendum aan het einde van de rit, ja, maar het punt is natuurlijk wel, je zegt tegen een land. jullie moeten veel gaan hervormen, veel investeren, jullie moeten aan bepaalde normen voldoen. Als je dat doet, als je aan die criteria voldoet, mag je toetreden. Um, ja, dan, en dan aan het eind moet je dan niet ineens een extra criterium gaan toevoegen. Ja. Dat vind ik een lastige. Ja, ja, dan had je dat is... in het begin moeten zeggen. Reageert ja. u daar eens op, meneer Dok? Nou ja, het is toch. De, het hangt samen met het gevoel wat, wat burgers hebben op dit moment. Dat ze altijd in een soort fuik zitten met Europa. Je kunt nooit terug, je moet altijd maar vooruit. En als je niet wil. Dan heb je geen uitlaatklep. En ik denk zeker bij zo'n gevoelige discussie ja, als over maar... Turkije. dat je de mensen wel degelijk moet vertrouwen. Ja, maar, maar wat mevrouw Intveld in zegt. ja, je kan niet iets beloven aan Turkije. en er dan weer op terugkomen. Nou, je kan zeggen ja. dat bij ons belangrijk is. dat er meerdere criteria zijn. dat zijn de criteria zoals ze ja. op dit moment in de onderhandelingen spelen. Maar als je vanaf het begin duidelijk maakt. dat je ook wil dat we echt samen het eens zijn, dan moet je ook uh, daarin die omhandelingen kunnen zeggen dat wij het ja. aan onze bevolking hebben. Ja, maar ik vind, ja, ik vind wel, Veld. laten we nou ook niet net doen alsof de discussie over de toetreding van Turkije pas gisteren is begonnen. He, dat is eigenlijk al sinds eind, eind jaren 50, begin jaren 60 zijn we bezig met uh, integratie, allerlei akkoorden, al sindsdien. Dus alle politieke partijen, ook de politieke partijen die hier aan tafel zitten, hebben bij elke verkiezing weer de kans gehad om duidelijk te maken waar ze staan. He, zodat mensen weten wat, wat je Turkije-stap is op het moment dat ze op jou stemmen. Dus om nu net te doen alsof mensen nooit de kans hebben nee. gehad uh, om aan te geven waar het heen zou moeten, dat klopt niet helemaal. Nou, en dan ja, of Wim van der Kamp, mag ook. Ja, nog even over het aantal referenda, uh, ja. wat de collega Dennis de Jong zegt. Kijk, een van de grote problemen is dat we nu zeggen... Europa is te duur, hè, met name het bestuur van Europa. Het parlement, de raad, de commissie. Nou, als we zo doorgaan, dan gaan we straks de echte grote besluiten... die gaan we allemaal in een uh, SP-achtig referendum uh, vastleggen. Dan zeg ik op mijn beurt, waarvoor houden we dan... Uh, dat hele uh, democratisch gebeuren in Europa dan nog in stand... En het gaat eigenlijk hetzelfde voor de Tweede Kamer. Ik zou me als Tweede Kamerlid gepiepeld voelen... als ik uh, bij de echt belangrijke beslissingen... Uh, niet meer die representatieve democratie mag, uh, mag uitvoeren. Maar weet dat na eindeloze onderhandelen je toch steeds weer... een ja-of-nee-vraag over je heen krijgt. Ik denk dat je dan ook de Nederlandse burgers voor het lapje houdt. Ja. Maar het is misschien nog wel aardig om, om ook eens te wijzen op andere manieren. Hè? Want je ziet dat door het internet... dat er ook steeds andere manieren komen voor mensen om uh, actief te zijn. Ik denk bijvoorbeeld aan het omstreden ACTA-verdrag. Dat anti-download-verdrag wat vorig jaar uh, eigenlijk is afgeschoten. Ook in het Europees Parlement. Waarom? Omdat er wereldwijd mensen... Uh, een campagne begonnen op het internet, een hele intensieve campagne... Uh, waardoor ook parlementariërs zeiden... nou, uh, als dat zo is, dan gaan we daar tegen stemmen. Dus ook dat werkt. Mensen kunnen ook gewoon langs die weg hun stem laten horen. Ja, misschien mag ik nog even reageren ja, op uh, Wim van der Kamp. Want uh, het is aan de ene kant zo, daar zijn we het eigenlijk allemaal over eens... althans ook als je naar de regeringsstukken kijkt... Uh, dat er een gebrekkige democratie is op dit moment... Het Europees parlement wordt niet gezien als het parlement van de Nederlandse burger, ook samen met de andere burgers van Europa. En de Tweede Kamer heeft onvoldoende controle mogelijkheden. Tegelijkertijd zie je dat de mensen zich steeds meer afkeren in alle enquêtes van Europa. Er moet wel wat gebeuren, meneer mm, Van der Kamp. Ja. En als ja. u achterover blijft zitten, dan gebeurt er dus in ieder geval niks. Okay, er moet... laatste woord voor meneer Van der Kamp. <laughs> er moet absoluut wat gebeuren. Uh, zeker als het gaat om het uh, democratisch gehalte van de Europese Unie. Maar uh, mijn oud-collega Jan Schinkelsoek heeft eens gezegd, refere dat zijn instrumenten voor politici met zwakke knieën. He, dat zijn politici die niet echte beslissingen durven te nemen in de Tweede Kamer of in het Europees Parlement en dan uiteindelijk maar aan de bevolking een ja-nee vraag uh, voorleggen. Nogmaals, de Europese Unie heeft zijn nadelen, heeft zijn problemen. Daar moet aan gewerkt worden. Maar de grote voordelen van de Europese Unie... die kan je niet afdoen met een ja- of nee-vraag. Oké, okay, dus geen referendum wat u betreft. Ik zei net het laatste woord voor u... maar we hebben toch nog tijd voor even nog een, een laatste vraag. Want u gaat dus zo spreken. Wat is de, de, zeg maar, samengevat mevrouw in het veld... uw boodschap zo meteen aan de Kamer? U kunt hem hier alvast weggeven. Ja, euh, nou, D66 wil dat het radicaal anders... beter, democratischer en slag gaat in Europa. Het is duidelijk dat de huidige manier van Europa besturen niet meer werkt. We besturen Europa met instrumenten uit de jaren 50. Het kabinet zegt nee, pas op de plaats, we gaan niks veranderen, geen vergezichten, net alsof het allemaal zo goed werkt. Uh, daar is D66 tegen. Wij vinden dat het radicaal anders moet en zullen ook het kabinet oproepen om dat te doen. Oké, okay, nou dat is helder samengevat. Dennis de Jong, wat is uw boodschap aan het kabinet en aan de Kamer? Nou, we zijn hier vooral om te informeren officieel, dus ik zal Informeren over mijn vier jaar op dit moment in de interne marktcommissie, waar we heel veel over markt praten, maar ook over bijvoorbeeld sociale rechten. Maar geeft u dan gewoon een overzicht van de werkzaamheden of hoe moet u nee, dat ik, voorstellen? Ik, ik, ik maak een analyse van hoe het gaat en dat ik merk dat zowel bij de publieke diensten, waar we het eerder over hadden, als ook bij de sociale rechten en de controle op handhaving dat het daar niet goed gaat... en dat voor de gewone mensen, de werknemers... de interne markt lang niet gebracht heeft... wat hij dan bijvoorbeeld voor grote bedrijven wel brengt. Ja, <kijen> oké. Okay, dus dat doet u vooral informeren. Wim van der Kamp, wat gaat u doen? Uh, nou, wij gaan een beetje meer uh, op de lijn van D66 uh, zitten. In die zin dat uh, de heer Timmermans een soort afstudeerscriptie uh, oh. heeft geschreven over <laughs> Europa. Die gaat u beoordelen. Ja. <laughs> hij heeft 28 pagina's lang uh, prachtige beschouwingen gegeven. Wat voor cijfer krijgt hij? Uh, nou, qua, qua visie een uh, vier. Hmm, uh, qua feitelijke informatie en het verzamelen van noten een acht. Ah. Uh, dat heeft hij goed gedaan. Nee, maar even serieus. Het is een publiek geheim in Den Haag dat uh, VVD en Partij van de Arbeid zeer verschillend denken over Europa. Uh, de Partij van de Arbeid wil duidelijk verder met Europa. Hè. Kijk ook naar het interview van uh, Diederik Samson. Ja. En uh, Mark Rutte wil eigenlijk alleen interne markt uh, geld verdienen en verder geen. Uh, uh, geen vergezichten. U wil duidelijkheid? Uh, ik wil duidelijkheid, en, maar, die, maar die zullen ze niet geven vanavond, hoor. Dat, dat uh, voorspelt dat wel. Daar bereid ik me op voor. Okay. Want We zitten allemaal te wachten op de zogenaamde Cameron-brief. Uh, welke bevoegdheden willen we dat er, naar de eh, pardon, dat er teruggaan naar de lidstaten? En wat zijn nou de kerntaken van Europa? Okay. Maar die brief krijgen we pas in juni. Goed. Nou, Ik wens u alle drie heel veel plezier daar. Sofie in het veld, Dennis de Jong en Wim van den Kamp. En hartelijk dank dat u ons even te woord wilde staan. Tot uw dienst. Graag, gedaan. Graag gedaan. En uh, wij gaan uh, naar onze dichter bij de dag. En vandaag is dat Krijn Peter Hesseling. Goedemiddag. Goedemiddag. Graag jouw gedicht. Ja, nou als rechtgeaarde autoliefhebber ah. heb ik me vandaag geconcentreerd op de Porsche. In een gedicht getiteld Survival of the fittest. Een klaaglied. In het wild planten Porsches zich maar moeizaam voort. Zoals het mannetje zich achter het vrouwtje in moet parkeren om dan onder hoest gebrul van zijn turbo zijn voorwielen op te witten en het vrouwtje te bespringen, dat is werkelijk geen gezicht en meestal gaat het fout. Het is dan ook geen wonder dat zich op het asfalt, een natuurlijke habitat, heel wat meer vlinders en kakkerlakken laten tellen dan posjes vereenzaamd razen ze voort, al van verre herkenbaar aan de snik in hun ontbrandingsmotor. Dat de met uitsterven bedreigde diersoort der Porsches nog zo manmoedig stand houdt, danken we aan mannen zoals professor Bron, die er niet voor terugschrikken om God te spelen in fabriek of laboratorium en de natuur zo een handje te helpen. Toch heb ik heimwee naar de tijd dat je midden in de nacht nog wel eens opgeschrekt kon worden door het geluid van een bronstige bosje... met gierende remmen door de binnenstad scheurend, op zoek naar liefde. Prachtig. Dankjewel, je Krijn-Peter Hesselink, we zetten jouw gedicht op de website Dit is de dag nu en daar kunt u ook gesprekken terugkijken reacties of ideeën kwijt. Hartelijk dank aan de gasten. De enige hier nog in de studio, Lucas Weniger, dankjewel. De Europarlementariërs uh, die spoeden zich naar de Tweede Kamer. Zometeen uh, na half vier, uh, Tessel en Ger, en die zitten ook al in Den Haag. Tessel ja, en Ger, zeker. waar gaan jullie het over hebben? Nou, Noord-Korea dreigt dus met een atoomaanval op de Verenigde Staten. En de vraag is natuurlijk, moeten we dat eigenlijk serieus nemen? En nog belangrijker zijn ze daartoe in staat. Generaal Buitendienst, senator en NAVO-adviseur Franklin van Kappen deelt zijn inzichten met ons. Dat straks. Nu eerst de hoofdpunten van het nieuws met Gert Kluik. Radio 1. Het NOS-journaal. De voltallige oppositie in de Tweede Kamer wil van het kabinet weten... waarom het geen onderzoek wil laten doen naar de haalbaarheid van de extra taken die de gemeente krijgen... De vragen zijn een reactie op een noodkreet... van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Die maakt zich zorgen over de stapeling van die taken... en de bezuinigingen waar gemeenten mee worden geconfronteerd. Kelderkind van de Vlaamse schrijfster Christine Dieltiens... is bekroond met de Woutertje pieterse prijs... voor het beste Nederlandstalige jeugdboek van het jaar. De jury zegt dat Kelderkind een spannend boek is... dat genres overstijgt. Oud-Dutchbed-commandant Karamans is opgelucht en zeer blij... over het besluit van het OM om hem niet te vervolgen... in verband met de genocide in Srebrenica. Nabestaanden van slachtoffers hadden om vervolging gevraagd... en beginnen nu een artikel 12-procedure. Ze blijven erbij dat Karamans en twee collega's... welbewust drie moslimmannen hadden uitgeleverd... aan de troepen van de Bosnische Servische generaal Mladic. En in de Sinaï-woestijn hebben gewapende mannen... vanmiddag twee Britse toeristen urenlang vastgehouden. De Britten werden ontvoerd toen ze op weg waren van Cairo... naar de badplaats Sharm el-Sheikh. De ontvoerders eisten de vrijlating van vier mannen... die in Alexandrië vastzitten voor het smokkelen van wapens. Na onderhandelingen met militairen lieten de ontvoerders de Britten vrij. En dat zijn de hoofdpunten. Aan verkeersinformatie bevekeersinformatie. files op de A4 Amsterdam richting Den Haag. Voor Soeterwoude 4 kilometer. Dat komt er een ongeluk. De rechte rijstrook is dicht. Op de ring van Amsterdam de A10 West richting Zaanstad staat voor de Koentunnel 4 kilometer. Maar op de Dam op de A20 richting Gouda voor de Bresseplein 5. En door een aanrijding rijden er tussen Ravenstein en Nijmegen geen treinen. De vertraging is meer dan een uur. Dit is Radio 1. Villa VPRO. Tessel Blok en Ger Goedemiddag, hartelijk welkom bij Villa VPRO vanuit Den Haag aan het Binnenhof. Is het kabinet Rutte 2 zwak, dolend en vleugellam? Of is het juist een toonbeeld van daadkracht en het ware dualisme? U hoort ons politieke panel daarover na vier uur. Met een sociaal akkoord los je de crisis niet op. Het echte probleem is dat de Nederlandse economie niet innovatief en duurzaam genoeg is. Daar zouden alle pijlen op gericht moeten worden. Twintig wetenschappers, economen en bestuurders stellen dat vandaag in een groot artikel in trouw. En een van hen, Henk Volberda van de Erasmus Universiteit, is zometeen onze gast. En uw reacties zijn welkom via de site vilavpro.nl. Dit is tot half vijf, Vila VPRO. De eerste klap is een waard, moet Noord-Korea gedacht hebben... toen ze vandaag dreigden met een preventieve atoomaanval op de Verenigde Staten. Het is de jongste stap in een gevaarlijke militaire escalatie... in het conflict tussen Noord-Korea en Zuid-Korea en haar bondgenoten. En vandaag stemt de VN-veiligheidsraad waarschijnlijk voor een nieuwe ronde sancties tegen Noord-Korea. Franklin van Kappen, generaal buitendienst, senator voor de VVD en adviseur van de NAVO. Hij zit hier in de studio. Goedemiddag. Goedemiddag. Uh, nou, even die hamvraag maar. Is Noord-Korea een staat tot een atoomaanval op het westen van de Verenigde Staten? Ja. Als je daar technisch naar kijkt, dan, dan hebben ze op dit moment wel een nucleair wapen... Maar en ze, die ze kunnen inzetten met een raket, met een intercontinentaal balistische missiel. Maar de raket die ze daarvoor hebben, dat is de Teperdom 2. Dat is eigenlijk niet wat je noemt het meest geavanceerde ontwerp voor een ICBM. Die is gebaseerd op de oude Skutraket raket van de Russen en die is weer gebaseerd op de oude Duitse V1. Maar goed, ze hebben er aardig aan gesleuteld en... Volgens alle geleerden heeft hij een bereik van ongeveer 6000 kilometer... met een payload, hè, dus met een vracht die je kan meenemen van 1000 kilogram. Dan haal je de Verenigde Staten net niet. Maar als je de payload dus vermindert mm. tot ongeveer 500 kilogram... dan zouden ze net de westkust van de Verenigde Staten kunnen halen... als ze mm. ooit zo krankzinnig zijn om zoiets te proberen. Ja, want je hoeft niet, het hoeft niet een allesbeslissende klap te zijn. Het gaat natuurlijk om een, een, een, een daad. En hoe klein die nucleaire uh, ontploffing dan ook maar is... Uh, dat is voldoende om een statement te maken. Ja, maar het is een heel gevaarlijk statement. En ik heb het idee, toen ik het hoorde... toen heb ik echt, echt even met mijn kop moeten schudden om, ja? om wakker te worden. Ik denk, dit kan toch niet waar zijn? Heb ik het nou wel goed gehoord? Want ze, wat ze zich niet realiseren... is wat voor uiterst gevaarlijke mechanismen ze hiermee wakker maken. Nee. Het is echt levensgevaarlijk spel waar ze mee bezig zijn. Want het zijn. wordt wel degelijk zoiets... deze uitspraak wordt wel echt serieus genomen, denkt u? Nou ja, in eerste instantie haalt iedereen zijn schouders op... en, uh, en, en denkt van ja, dat kan niet waar zijn. En daarna ga je nadenken. Het is zo'n geïsoleerd land en ze leven zo in hun eigen werkelijkheid... dat ik bang ben dat ze af en toe gewoon het zicht op de werkelijkheid kwijt zijn. Hetzelfde zag je met Saddam tijdens de Eerste Golfoorlog. Die man die sprak geen Engels, geen Frans, geen Duits. Keek nooit televisie, werd geadviseerd. door Allemaal lui die hem naar de mond praten. Die was volledig het zicht kwijt op hoe, hoe, hoe die mechanismes... in de internationale politiek werken. En ik heb wel eens het idee dat dat bij Noord-Korea ook aan de gang is. En dat met dit soort dreigementen dat ze... Uh, dat doen vanuit een soort isolement, zonder zich te realiseren... wat de effecten zijn van hun opmerkingen. Het kan een soort geperverteerde opvatting zijn van diplomatiebedrijven. Of het kan echt de bedoeling zijn. En door die geïsoleerdheid moet je eigenlijk constateren... je weet maar nooit. Ja, dat is het punt. Je weet maar nooit. Want kijk, als ik in Noord... Ja, ik zou het nooit doen. Maar als ik in Noord-Koreaanse schoenen zou staan... en ik zou zoiets willen doen... dan deed ik het niet met een Taperdong 2 raket Hoe dan? Nou ja, dan zou ik dat op een, op een onconventionele manier doen. Je huurt een roestige vrachtboot onder Panamese vlag met een lading graan en je zet er een kernkop in... Uh, die het is heel eenvoudig in de looie kist... zodat er niet te veel straling uitkomt. Je vaart hem een of andere haven binnen in de Verenigde Staten. En je zegt, ik heb een kernbom liggen ergens in die haven. Ga maar zoeken. Nou, dat vinden ze dus nu, nooit op een korte termijn. En als je nu niet doet wat ik zeg... dan gaat een van jullie havensteden de lucht in. Dat is een methode die... die die... Maar dat is dan niet te detecteren door, door de nou, Amerikanen. Die varen daar rond met schepen. Dat is en... heel lastig als je een oude roestige van meese vrachtboot hebt... met een lading granen en een, en een, en een kernwapen, een tactisch kernwapen in een looie kist. Ik zeg het maar even ja. heel plastisch. En je vaart hem ergens een haven binnen. Je ja, gaat er ja. maar staan om, om uit te zoeken waar hij ligt. Kijk, voor 2001 zouden we zeggen... meneer Van Kappen, wordt het niet tijd om eens even naar een rusthuis te gaan. Ja, ja precies. <lacht> maar sinds 9-11 is het natuurlijk helemaal niet meer krankzinnig... om dit ja. soort dingen te nee, denken. Nee, dat, dat is, dat, dat is de, de asymmetrische manier van, van optreden... En dat heeft ook te maken met het feit dat, uh, kijk, zo'n Type-2-raket... al zou die dus de Verenigde Staten halen... Uh op het moment dat je zo'n ding lanceert, dan wordt dat gedetecteerd. Er zijn drie hele grote stations. één in Alaska, één in Australië en één op een plek die ik even vergeten ben. Die onmiddellijk een boostfase van zo'n raket kunnen detecteren. Op het moment dat je dat ziet, dan gaat hij de lucht in. Op een gegeven moment komt hij in de cruisefase en dan zie je welke sector die ingaat. Dan, dan kan je hem onderscheppen. De Amerikanen hebben Aegis Cruisers. Dat zijn marineschepen met een TBMD, he, Theater Ballistic Missile Defense. Die hebben een Standard Missile aan boord. Standard Missile 3. En op het moment dat dat je dus van die stations doorkrijgt. Er komt zo'n ding aan en gaat richting Verenigde Staten. Dan moet je wel op de goede plek liggen. Dan kan je hem met zo'n SM-3-kuim eruit schieten. Uit de lucht schieten. Mm -hmm. Maar ja, voor de Amerikanen is het natuurlijk wel heel vervelend. Uh, als maar van die Aegis-cruisers op zee houden... op bepaalde punten waarbij je die, die raketbaan uh, kan bereiken... ja, dat is een uiterst kostbare zaak hier. Dus uh, het, is, het is... Je maakt... Maar goed, het is, ik vind het te krankzinnig eigenlijk om over te praten. Maar het is ja. wel zo dat uh, in deze krankzinnige wereld waarin wij leven. met dit soort landen die in zo'n isolement leven. en werkelijkheid en waar niet meer uit elkaar kunnen houden. dat dit soort dreigementen. helaas moet je toch. Moet je, kan je toch niet zomaar terzijde schuiven. Nee, je moet toch even nadenken van. Wat, of het misschien toch op een of andere manier. ze uh, wel zo gek zouden zijn om dit te doen. En behalve dat wat u zei. Ze, ze spelen met vuur, want ze weten niet wat ze losmaken. Ook al zouden ze het niet eens van plan zijn... maar ze roepen al, al weken allerlei dingen vanuit Noord-Korea. Het wordt alleen maar erger en erger vandaag wat Gerald zei... dan echt een grote klap. We gaan preventief uh, een atoomaanval doen als het nodig is. Wat, wat maken ze dan precies los? Ga, zover dat Zuid-Korea zegt, dan gaan wij preventief maar aanvallen? Nou ja, Zuid-Koreanen hebben al gezegd... Van, uh, als, het, als het allemaal nog gekker wordt, dan gaan ze maatregelen nemen. En dat houden ze dan een beetje, beetje vaag wat ze gaan doen. Maar goed, het Zuid-Koreaanse leger is een enorm leger. en uh, De Zuid-Koreanen leven natuurlijk onder hele grote druk. Godzijdank. Er ik zitten dat, er bijna 30.000 Amerikanen er ook nog 30 keer. Er zitten 30.000 Amerikanen nog een keer. Dus Japan maakt zich natuurlijk ernstig zorgen. Gaat misschien ook rare dingen doen. Uh, maar de Chinezen die worden natuurlijk ook heel, heel nerveus van dit soort zaken. Die kunnen dat helemaal niet gebruiken. Die willen gewoon handel drijven en geld verdienen. Die hebben helemaal geen behoefte aan een nucleair conflict. Of een nucleair getint conflict. Dus die worden ze langzamerhand ook wakker. Het vervelende is dat ze het spel wel goed spelen. Want ze hebben dus 12 februari geloof ik hebben ze een, een kernproef gedaan. En als u denkt aan het verhaal wat ik vertelde... dat je dus die, die payload, hè, wat je kan tillen, mm -hmm. moet halveren... als je de kust wil Nuclearere halen, zou dat wel eens vlacht, kunnen ja. zijn... dat ze aan het experimenteren zijn, of ze een kleinere... Uh, kernwapen kunnen maken uh, van, on van ongeveer 500 kilo. Wat dus wel met die Theodong 2 uh, zou kunnen worden gelanceerd. Het is allemaal fantaseren. En, en, maar het en, zou en, kunnen. Maar het zou het maar. kunnen. Dus je, je, je maakt, en je maakt dus ook bij allerlei andere landen. Maak je reacties los. Die worden nerveus. Die gaan dingen doen. Nou, als in het internationale veld onder dreiging. allerlei uh, landen uh, dingen gaan doen. Ik zeg het even heel vaag. Dan heb je ook kans op ongeluk. Ja, goed. Franklin van Kappen, generaal buitendienst. senator, adviseur van de NAVO. Uh,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 Onze correspondenten tasten wereldwijd af wat dien aangaande wel en niet geaccepteerd wordt in verschillende culturen. Van overspelavontuurtjes tot buitenechtelijke relaties. Gisteren kon u horen dat Italiaanse vrouwen vroeger het gerommel van hun mannen maar te accepteren hadden. De vrouwen zijn aan het veranderen. Vroeger was het toch heel duidelijk zo dat de echtgenoten dacht... Als hij maar bij mij blijft, als ik maar in de villa kan blijven wonen... als ik mijn status maar behoud, en dan mag hij wel een beetje aanrommelen. En vandaag eindigt Metropolis in Eigenland... op jacht met detectivebureau ProofQuest naar een ontrouwe echtgenoot. We rijden nu naar het hotel van, van de Valk, want dat is een, uh, vaak een werkplek voor jou, hè? Ja, klopt. De, de meeste van de valken, AC's en dergelijke hotelrestaurants... Is, is, ja, is een veel voorkomend werkterrein. Daar kunnen ze vaak onopvallend een, een hotelkamer huren. En ja, weer ongezien vertrekken. Op het moment dat iemand naar ons toestapt om een dergelijk onderzoek op te gaan starten... dan heeft dat vaker wel een voorgeschiedenis. En zijn ze zelf al wel bezig geweest om eens te kijken van... Is mijn vermoeden waar, ja, dan te nee. En dan moet je denken aan uh, inderdaad gesprek voeren met de partner. Uh, telefoons nakijken op, uh, op sms'jes, uh, whatsapp'jes die erin staan. Uh, e-mailverkeer uh, in de gaten houden. En zelfs uh, ja, wat uh, onderzoek naar sporen in, uh, in en op kleding. Nou ja, op het moment dat dat niets oplevert en het, uh, het vermoeden ja, neemt niet af, het wantrouwen, dan kloppen ze bij ons allemaal. Je kunt dan moeilijk recht voor de deur staan, want dan valt het te veel op. Dus meestal zoek ik dan een, een locatie uit waarvan ik zeg van... nou, hier heb ik zicht op de ingang. Waar ga je dan staan bijvoorbeeld? Ja, op een locatie dat je zicht niet geblokkeerd kan worden door andere voertuigen. Nou, dan moet je bijvoorbeeld denken. Hier bijvoorbeeld. Dan zet je een mech... Dan heb je continu zicht op de ingang. Dus uh, ontgaat er niets. Dus uh, ja, we kunnen even aan het tafeltje gaan zitten... om te kijken dat ze zo meteen uh, opkomen dagen. Laten we dat doen. Meld zij je bij de receptie nu? Nee, nooit. Nu gaat het dus gebeuren. We gaan daar in de lobby zitten en we houden die mensen in de gaten. We kunnen hier gaan zitten, als je wil. En heb je nou zelf ook wel eens vermoeden, gehad dat je vrouw vreemd ging? Nee, nee, nee. Nee, nee goed, kijk, vertrouwen, dat is, dat is de belangrijkste basis voor een, voor een relatie. En ik denk op het moment dat er geen vertrouwen meer is... dat je zelf wel af, af moet gaan vragen van... Heeft deze relatie nog wel zin? Kijk, kijk, opgelet. Ze komen nu, eh, nu komen ze binnen. Let op. Nou, wat ik voorspeld had. Ze lopen dus rechtstreeks naar de receptie. Moet je opletten op het gedrag. Wat ik verteld. Let op. We moeten wel naar de andere kant op kijken natuurlijk. Die, die, die man staat nu bij de balie uh, in te checken, denk ik, of zo. En die, en die vrouw die. Ja, klopt dus. Wat ik al vermoedde, de man boekt de hotelkamer en de dame in kwestie blijft op Land op de achtergrond staan. Zoals je ziet, staat wat de bladeren in de lectuur en bij de, bij de souvenirs te kijken. Kijk, de man rekent, rekent contant af, zie je ook heel erg vaak. Op het moment dat ze dus de creditkaart gebruiken of ze pinnen, ja, dat laat een digitaal spoor achter op het bankafschrift. Dus vaak zie je dat er contant betaald wordt en dan zullen ze zo meteen. Als het een en ander geregeld is, dan zullen ze wel naar de... richting hotelkamer gaan. En dan, dan volgen we. Maar denk, uh, denk je echt dat het gang is? Ik denk dat het, dat het prijs is. Ja, waarschijnlijk zullen ze zo meteen, als hij de sleutel krijgt... richting, richting de kamer gaan. Dan zal hij haar wel een seintje geven dat ze, dat ze volgt. En dan ga ik erachteraan en probeer ik met, met de verborgen camera... die ik dus bij hem heb, die pencamera en de sleutelcamera... probeer ik ze ja, zo ver mogelijk te volgen. En als het kan, tot het binnengaan van de hotelkamer. En dan heb je ze op beeld vastgelegd dat ze die kamer binnenstappen, en dan zit jou, jouw baan, jouw job op? Dan, uh, dan zit mijn taak erop. Kijk, uh, dit bewijs is subjectief. Uh, waarschijnlijk zal, uh, zal de man in kwestie tegen mijn opdrachtgever verteld hebben dat hij vandaag aan het werk is. Maar ja, goed, in, in, in werkelijkheid uh, gaat hij een hotelkamer binnen met een, uh, met een onbekende vrouw. Dus dan is het aan mijn opdrachtgever om te bepalen: van, uh, is dit voor haar voldoende bewijs? Ja, dan te nee. Ik denk toch dat meneer wat uit te leggen heeft. Een spannende bijdrage van Joost Spijker. En volgende week onderzoekt Metropolis Radio hoe er in de wereld wordt omgegaan met verstandelijk gehandicapten. Weg met het poldermodel, weg met het gesteggel over lonen en cao's. Investeren in innovatie, dat is het medicijn voor onze kwakkelende economie. Tenminste, volgens 20 topmensen uit bedrijfsleven, wetenschap en politiek. Werkgevers en vakbonden proberen het samen eens te worden. Daarna komt het kabinet er nog eens bij zitten voor een sociaal akkoord. Maar dat is een achterhaald idee, stellen 20 Nederlandse topmensen vandaag in trouw. En een van, henk is henk, een van hen is Henk Volberda. Hij is hoogleraar Strategisch Management en Ondernemingsbeleid... aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. En hij zit in de studio in Hilversum. Meneer Volberda, goedemiddag. Goedemiddag. Wat is er nou precies verkeerd aan sociale akkoorden? In 1982, we weten het nog goed, uh, pakte het Wassenaar-akkoord uh, heel goed uit. Hè? Daar werden afspraken gemaakt over het creëren van banen... Ja. door loonmatig in arbeidsverkorting. Ja. Dat heeft geholpen als een tierenlier. Ja, dat was een banenmachine. Dat heeft Nederland uh, heel veel goeds gebracht. Maar je moet wel beseffen dat wij toen moesten concurreren... met uh, omringende landen als Duitsland, uh, Frankrijk en uh, Engeland. En die kwamen ook kijken in Nederland hoe wij dat dan toch wel niet uh, deden. Hè. Het uh, succesvolle Nederlandse poldermodel. Anno 2013 uh, moeten wij concurreren ook met uh, opkomende economieën. India, China, uh, Rusland... Um, ja, dat is geen spel meer van, uh, van, van alleen uh, loonmatiging... Uh, dan gaan we de race zeker niet winnen. Wat, wat dan wel? Hoe breed moet het vol volgens u worden? Nou, kijk, wij moeten ons onderscheiden op, uh, op toegevoegde waarde. Dus wij moeten een omslag maken naar een, een kenniseconomie. Dus ja, als we een akkoord zouden moeten sluiten... dan zou ik het een Delta-model uh, innovatie willen noemen. We zouden ons uh, moeten onderscheiden op, uh, op toegevoegde waarde. Alleen dan kunnen wij concurreren... En uh, ja, kijk, ook al uh, gaan we hier naar een uh, 50 urige werkweek, ook al gaan we met onze zevenste, met pensioen, dan nog liggen onze loonkosten in Nederland hoger dan in die opkomende economieën. Dus we moeten slimmer zijn, we moeten innovatiever zijn. Mm -hmm. Maar waar, zou, waar zouden dan de bonden concreet op moeten inzetten? Nou, euh, ook de bonden en de werkgevers die moeten dus nadenken... waar Nederland in de toekomst haar geld mee gaat euh, verdienen. En euh, de beste euh, zekerheid voor toekomstige werkgelegenheid is innovatie. En uh, ja, wij zouden ons dus uh, meer moeten investeren in innovatie. Want die bedrijven die innovatief zijn, die steeds komen met nieuwe producten en diensten dat zijn ook uh, de bedrijven die groeien. Die bedrijven die zich alleen uh, richten op kostenverlaging, ja, die merken dat... Uh, in dat om... we dat toch nooit redden tegen China, bijvoorbeeld? Nee, als het gaat om, uh, om productie, dan zien we dat uh, steeds meer uh, productieactiviteit verplaatst worden naar opkomende economieën. Hmm. Dus dat gaan we toch verliezen. Dus we moeten nadenken over wat doen we met die groep die in de toekomst uh, buiten boord valt... en ja. hoe kunnen wij zorgen via kennis en opleiding... Uh, dat zij uh, na, van werkzekerheid naar baanzekerheid gaan. En als ja. we daar nou afspraken over kunnen maken... Dan, uh, dan zou dat heel goed zijn voor ons concurrentievermogen... en voor onze welvaart. Ja, zeker. Daar gaan we het zeker over hebben. Maar toch nog, en nog even een, nu, een poging tot nuance over die loonkosten... Uh, ik gaf de voorzet van we redden dat toch nooit tegen die landen met die lage lonen. Ja. Maar je ziet toch nu al een, een kleine stroompje bedrijven uit landen als India en China... Engelse bedrijven met name, die teruggaan naar Engeland. Omdat uh, die loonkosten daar ook aan het stijgen zijn. Ja, nou over twintig jaar zal het natuurlijk een heel andere situatie zijn... wanneer uh, de, de welvaart en dus ook de loonontwikkeling in, uh, in India en China natuurlijk uh, is, uh, is, is toegenomen... Um, we ...moeten ze nu toch zien dat, uh, dat, dat bedrijven als het gaat om IT, als het gaat om productie... ...maar ook zelfs als het gaat om kennisintensieve activiteiten... ...dat die steeds meer verplaatst worden naar, uh, naar opkomende economieën. Ja. En uh, dus dat de enige manier waarop we dit soort activiteiten in Nederland kunnen behouden... ...is wanneer we dat slimmer doen en wanneer dat we dat productiever doen. En welke terreinen moeten we die innovatie dan zoeken? Welke takken van sport? Nou, daar kunnen we een heel debat uh, over uh, voeren. Nou, geeft u maar uw voorkeur. Dus wat nou, ja, u denkt kijk, dat wij ons uh, geld weg gaan verdienen, straks? Uh, ja, nou kijk, daar is, daar, Nederland heeft uh, een innovatieplatform gehad. Dat is opgeheven en toen is er een topsectorenbeleid uh, gekomen. En daar is vastgesteld wat uh, de meest... Uh, meest uh, veelbelovende sectoren zijn in Nederland. Daar werd heel juichend over gedaan. Ja, daar werd ook heel juichend over gedaan. Het grappige is, uh, onder minister Van Hagen destijds... Uh, werd er minder besteed aan innovatie. Dus de aardgasbaten worden niet meer geïnvesteerd in onderzoek en innovatie. Maar aan de andere kant werden bedrijfsleven en de wetenschap... wel meer betrokken bij het toekomstige innovatiebeleid. En die gingen samenwerken in topsectoren... zoals chemie, water, uh, agribusiness, creatieve industrie. En er waren dus teams... van uh, mensen uit het bedrijfsleven, uit de wetenschap en de overheid... die gingen nadenken over... Ja, hoe zorgen wij nou dat wij die sectoren wereldwijd gaan, uh, gaan domineren? En die, ze hebben nagedacht over roadmaps... ze hebben nagedacht over investeringen in technologie... en ook investeringen in mensen. Mm -hmm. En nou, ja, in januari hebben toch uh, met name die voorzitters van die teams... Uh, toch een brief gestuurd aan de overheid... Ja, dat ze toch heel erg teleurgesteld zijn. Omdat nu door uh, de bezuiniging toch uh, de overheid uh, zich toch langzamerhand aan het beraden is. En, en geen keuze maakt van, uh, ja wat is er nou? Gaan we nou echt die omslag maken naar een kenniseconomie en investeren in innovatie? Dan moeten we ook keuzes maken. En nu is het een beetje een middle of the road strategie. Wat uh, is er nu dan eigenlijk voor strategie? Wat is de visie van dit, van dit kabinet? Nou, dat, dat is een hele goede vraag die u stelt. Uh, ik denk dat dit kabinet veel meer bezig is van... Uh, hoe kunnen wij die 4,5 uh, miljard bezuinigingen bewerkstelligen voor 2014... wetende dat ze in de Eerste Kamer geen uh, meerderheid hebben. Dus die zoeken coalities. En dan kom je dan met halfbakken akkoorden... zoals uh, we gaan 300 miljoen extra investeren voor de, de, de laagst betaalde. En we gaan bijvoorbeeld 500 miljoen investeren in infrastructuur. Terwijl ze net een jaar geleden hadden besloten... om 500 miljoen te bezuinigen op infrastructuur. Kijk, met... Dit soort uh, vergezichten uh, ja. ga je natuurlijk niet winnen. En zul je zien dat, uh, dat steeds meer activiteiten verplaatst worden... naar die opkomende economieën. Ja. En ja, dat is voor de BV Nederland natuurlijk geen positief scenario. Nee, we hebben natuurlijk uh, uh, een stevige aardgasbel. Als we die niet hadden, is laatst berekend door iemand in de krant... dan hadden we nu op een financieringstekort gezeten van 6,8 procent. Uh, maar u vindt dat we dat geld niet goed hebben ingezet? Nee, ik vind uh, dat we dat, kijk, dat... Sociale problemen afgekocht. Ja, ik vind, dat gezet. moet je nou juist gebruiken... om te investeren in, uh, in de toekomst. En maar als ik toch een vergelijk mag maken... met Nederland met... Nou, Scandinavische landen zoals Finland en Zweden, maar ook, ook Zwitserland... daar zie je juist dat uh, 3% van het bruto nationaal product... wordt geïnvesteerd in research and development. He, door bedrijven en uh, door de overheid. In Nederland is dat nog niet eens 1,5%. Uh, in die landen wordt heel goed samengewerkt tussen bedrijfsleven... Uh, overheid en, en, en kennisinstellingen. In die landen wordt heel veel geïnvesteerd in, in onderwijs. Bijvoorbeeld in Finland zijn alle uh, uh, leraren aan de middelbare scholen... en ook aan de laagscholen, die hebben een academische graad. Um, maar dit speelt zich ook af op de werkvloer. Daar moeten we ook steeds inzetten in het trainen en opleiden voor vaardigheden... zodat die medewerker in Nederland ook een veel hogere toegevoegde waarde heeft. Uh -huh. U uh, roept samen met, met de 20 of 21 anderen vanochtend in Trouw... dus op dat je je pijlen moet richten op innovatie. Ja. Maar ook op duurzaamheid. Want u vindt dat daar ook uh, uh, gebrek aan is, aan, aan een, een visie daarop. Ja. Kijk, dat moet meer zijn dan window dressing. Juist uh, door strenge regelgeving... en dat we ons juist onderscheiden op duurzaamheid... Uh, kan dat ook een heel belangrijk exportproduct worden. Want u kunt zich natuurlijk ook voorstellen... in China heeft natuurlijk heel veel problemen met, uh, met milieu, met smog, et cetera. Ook daar zal een ontwikkeling plaatsvinden naar duurzaamheid. En juist bedrijven in Nederland zouden daar juist uh, voor op moeten lopen. Dat zij onze oplossingen voor duurzaamheidsproblemen exporteren... naar landen als China en India. Ja, uh, maar, maar ja. net zo goed. Dus zien we dat ook als het gaat om water. Ook daar heeft Nederland heel veel kennis in huis. En dat is ook een prachtig exportproduct. Uh, ja. Nu mis ik één ding heel duidelijk. Hè. We hebben niet heel veel tijd, maar daarom ben ik een beetje onbeleefd. In uw panel zit ook uh, Rob van Gijzel, burgemeester van Eindhoven. Ja. En Eindhoven en regio, uh, daar wordt enorm uh, over opgepijpt... dat het zo'n fantastische high-tech-industrie heeft. Ik hoorde u helemaal niet noemen. Nou, ik heb uh, Eindhoven is... Kijk, als je dan kijkt van uh, nationaal beleid naar regionaal beleid, is natuurlijk eindeloos schitterend voorbeeld waar uh, bedrijfsleven, uh, overheid en kennisinstellingen samengewerkt hebben aan het creëren van een heel erg innovatieve regio. Uh, en je ziet ook dat dat een motor is voor toekomstige groei. En het is ook uh, vorig jaar benoemd tot meest kennisintensieve sector of uh, uh, regio. Dus uh, het, het kan dus wel. En ik zou dus ook willen dat wij dat niet alleen doen op regioniveau, niveau maar dat we dat gaan doen op nationaal niveau. Ja, Maar nu is het zo hè, dat uh, u zegt... weg met dat, met dat polderen en dat sociale akkoord... daar red je het niet mee. Maar ik denk uh, met die enorme uh, uh, grote aantallen werklozen... dat daar toch nu in dat overleg op zijn minst... iets over afgesproken moet worden... voordat men zich aan de mooie vergezichten kan gaan wijden... en toekomstvisies over hoe het moet gaan worden. Nou ja, kijk, ook dit innovatieakkoord... kijk, ik zeg niet weg met die polder. Ik zeg juist dat... Uh, sociale... dat Sociale partners, dus werkgevers en werknemers, moeten afspraken maken. Niet over uh, uh, uh, alleen maar loonmatiging, Die moeten afspraken maken over opleiding en investeren in kennis. Misschien mag ik u een heel simpel voorbeeld geven. Daar ja, heeft u D nog heel even voor, maar het mag. Een minuut. Nou, nou DSM uh, anti-effectives, dan maken ze penicilline. Zes jaar geleden besloot het topmanagement, dat gaan we sluiten. dat kunnen we veel efficiënter in China doen. Zij hebben geïnvesteerd in technologische innovatie, maar tegelijkertijd hebben ze ook geïnvesteerd in de operators. Uh, die kregen alleen nog maar weekdoelstellingen mee. Die gingen werken in zelforganiserende teams. Mm -hmm. De productiviteit is jaarlijks met 12% gestegen en het is nu een voorbeeld van hoe het moet. Het is een ideaal plant voor heel DSM. Wat ik maar wil zeggen, als we dus innovatiever organiseren... kunnen we heel veel van dit soort activiteiten in Nederland levensvatbaar uitvoeren. Nou, misschien dat de sociale partners tussen alle drukte door... uw oproep mee kunnen nemen en dat ook nog even ter tafel brengen. Ik hoop het. Dank u wel. <laughs> Henk Volberda, hoogleraar Strategisch Management en Ondernemingsbeleid... Erasmus Universiteit Rotterdam. Hartelijk bedankt. Dank u wel. En de wel. villa is zometeen na nieuwsweerverkeer en ster bij u terug... Met ons eigen politieke vragenuurtje tot zometeen. duizenden Nederlanders ontdekten Portugal door zijn reisgidsen en lazen zijn romans. Maar in zijn thuisland was hij tot voor kort vrijwel anoniem. Wij zijn het kort en onze sprongen zijn klein. Auteur José Rentes de Carvalho over zijn nieuwste roman en de late doorbraak in zijn eigen Portugal. We zijn een raar volk. Morgenavond om 7 uur in Frans met boeken. Radio 1, het nieuws van alle kanten.